Het is 8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanmorgen code oranje voor extreem weer afgekondigd... vanwege de storm die wordt verwacht. Code oranje is een waarschuwing voor zeer zware windstoten. De code geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland. De waarschuwing is van kracht vanmorgenmiddag morgenmiddag 12 uur tot morgenavond 8 uur. In alle andere provincies geldt morgen de hele dag code geel voor gevaarlijk weer. De storm vanmorgen gaat gepaard met zware windstoten... tot 100 km per uur in het midden en zuiden van het land. Noordelijker zijn windstoten tot 130 km per uur mogelijk. De storm valt samen met springtij. Om dijkdoorbraken te voorkomen... sluit Rijkswaterstaat enkele waterkeringen en zeesluizen uit voorzorg af. De ANWB verwacht vanwege de storm morgenmiddag grote drukte op de wegen. Veel mensen gaan vanwege het Sinterklaasfeest eerder naar huis... en zitten waarschijnlijk tijdens het hoogtepunt van de storm in de auto. Voor morgenochtend verwacht de ANWB wel een normale spits. De KLM heeft vanwege de storm tientallen vluchten naar bestemmingen in Europa geschrapt. Daardoor vallen ook de retourvluchten uit. Het gaat om vluchten die in de middag zouden vertrekken. Schiphol kan minder vluchten verwerken omdat er door de wind minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Treinreizigers hoeven volgens nog niet te rekenen op uitval van treinen. De NS houdt vast aan de normale dienstregeling. Zo'n 40 van de directeuren van woningbouwcorporaties verdienden vorig jaar meer dan de nieuwe norm van minister Blok, blijkt uit onderzoek van de NOS. Minister Blok wil het salaris van de bestuurders volgend jaar beperken. En afgaand op de gegevens van vorig jaar moet zeker 38 van die directeuren salaris inleveren. Het weer vanavond het regen, maar van het Noordwesten uit wordt het geleidelijk droog. In de avond en nacht klaart het tijdelijk op. Morgen gaat het dus stormen. Dit was het NOS Journaal.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 Margaret Rijntjes. Een heel goedenavond. Deze hele week hebben we het over geloven. En dat is omdat het uiteraard morgen Sinterklaas is. Geloven in God is langskomen, geloven in jezelf. En vanavond is het bovennatuurlijke aan de beurt. Straks iemand die daar helemaal geen s'nars van gelooft. Maar we beginnen met het nieuws dat er een enorm tekort aan basisschoolleraren dreigt. Over tien jaar zijn er tienduizend meesters en juffen te weinig. En dat komt omdat er veel leerkrachten van nu met pensioen gaan, maar vooral omdat er te weinig bijkomen. Voor de klas staan zou niet aantrekkelijk genoeg zijn. Ik heb hier in de studio twee oude onderwijzers Erika Ritsema en uh, Ellie de Wild. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Uh, Erika Ritsema, u bent uh, anderhalf jaar geleden gestopt uit frustratie. U werkte al een heleboel jaren met de kleuters. Uh, wat was de druppel? Nou, de druppel was dat ik op een ochtend... een ontzettend gekunstelde les had te geven... uit een methode... waarin heel veel leerdoelen verwerkt zaten... en dat ik dacht, ben ik nou gek? Of zijn zij nou gek? Ik dacht... Zij zijn gek en ik ben gestoord. Want als ik mijn eigen ding zou mogen doen, zou ik op een hele boeiende manier een onderwerp aangesneden en wat hebben. En jij moest dat nu? En het was heel zakelijk. Het is een hele gekunstelde manier van lesgeven. Het spreekt niet aan. Sommige kinderen zitten dan gezellig de duim, anderen zitten aan hun klittenband. Maar maakt dat dus concreet wat dan? En dan, ja, je, je, spreekt, je spreekt de kinderen niet meer aan door boeiend te reageren op wat zij mee naar binnen nemen. Maar jij draagt het onderwerp aan. Dus je sluit niet aan bij de belevingswereld van kinderen zoals je dat vroeger mocht doen. Ik moest bijvoorbeeld bijvoorbeeld een herfstproject benaderen... en dat moest ik alleen maar doen vanuit het weer. Dus ik moest met mijn kinderen regenmeters gaan maken. Het was een prachtige herfst waarin geen druppel regen viel. Die kinderen hadden de regenmeters buiten gezet... en ik ging smorgens heel stiekem met een gietertje... voor de kinderen kwamen nog even een beetje water ingieten omdat ik vond dat ik natuurlijk toch wel de verwachting, de verwachting van de kleuters moest voldoen. Maar er zijn zoveel andere dingen die je op dat moment wel kunt doen. Zoals bladval, vogeltrek. En daar kwam ik niet aan toe. En wie zegt dan dat u dat moet doen? Op dat moment als er geen regen valt, moet u iets met de regenmeters doen? Nou, Je moet, je moet voldoen aan een aantal leerdoelen. En die leerdoelen zitten verwerkt in methodes. En als je die metho volgens die methodes werkt... Dan voldoe jij aan de eisen van de inspectie mm -hmm. en zo'n directeur die schaft dan uh, wel in overleg met, met ons natuurlijk zo'n methode aan en je weet eigenlijk niet waar je aan begint maar het is niets wat aansluit bij kleuters. Maar goed, het is toch niet zo dat de directeur zal zeggen tegen u ja het regent niet vandaag ga maar aan de slag met de regenmeter. Ja, het was wel zo dat wij die methodes moesten volgen en die methode die sloot niet aan bij de belemmeringswereld dus ik zat de regenmeters te maken. Van, en toen dacht u, toen ben er dacht mee. ik van ik, ze kunnen beter een robot nemen, dacht ik... en die kunnen ze dan een direct instructiemodel inprogrammeren. Want wie ben ik nog in dit hele verhaal? En toen dacht ik, nu stop ik ermee. Want toen wij klein waren, u, ik, he, iedereen hier... Uh, toen um, hoorden we dit vooral op het, uh, op het plein. Ja. Ja, ik zie als u, als u ja. zo luistert naar, dan gebeurt er iets met u. Ja, he? geweldig. Wat, wat oude, gebeurt met oude ouderwetse kinderspelletjes? Nou, ik kwam er amper nog aan toe. Ik moest allerlei dingen doen die in die methode stonden... en die waarvan ik vond dat ik eigenlijk continu mijn doel voorbij en dat de opbrengst van zo'n methode niet mijn opbrengst nee. was. Uh, uw collega Ellie de Wild, u geeft les aan docenten. U hoort ook allerlei van dit soort mm. verhalen. Ja. Um, zo'n uh, zo directeur is toch niet gek? Die wil toch dat die leerlingen het op een leuke manier leren op de klote school? Ja, natuurlijk, maar... Um... Heel veel directeuren hebben zelf niet echt een idee... wat uh, kleuters nodig hebben. Ze, het, het is de laatste jaren gewoon steeds meer zo geworden... Dan, sinds de basisschool... Dat, um, dat kleuters eigenlijk schoolkinderen moeten zijn... en dat ze al stof aangeboden krijgen... om toch maar vooral zich alvast voor te bereiden... op wat daarna komt in mm -hmm. groep drie, mm -hmm. zeg maar. Maar, nou is het zo, mijn kinderen zijn dan geen kleuterleeftijd meer... maar die vonden het enig toen ze drie en vier, of vier en vijf zijn ze dan... Ja. om uh, iets te doen met uh, alvast wat leren met letters en een beetje lezen. En is dat, kan dat kwaad? Nou, als ze het gewoon uit zichzelf deden en dat het gewoon op een speelse manier was, dan is het geen enkel probleem. Het is dat het op een bepaalde manier moet en niet op een natuurlijk moment. En op een moment dat, dat de leerkracht bedenkt: nu staat het in de methode, nu moet het, want de inspectie vraagt erom. Dat zijn allemaal uh, motivaties om het dien dient mogen tellen om, om dat aan te bieden aan de kinderen. Nee, maar mevrouw Ritsma, u neem ik aan, hè, u zei de, de maat was vol. U bent vast, uh, zo'n type, lijkt u me wel een avond en een paar keer eerder naar de directeur. Toegestapt en gezegd: Jongens, waar we nu mee bezig zijn, lijkt me geen goed idee. Ik zei steeds: God, mijn God, wat hebben ze met mijn vak gedaan? Het bestond eigenlijk niet meer. En die man die zat natuurlijk ook met zijn haar in, met zijn handen in het haar. En zoals Ellie zegt: Dat is geen persoon die verstand heeft van kleuteronderwijs. En bovendien wordt in de opleiding... Want het is een manager, bedoelt u? Het is, nou ja, het is natuurlijk mijn directeur was een onderwijzer... maar die weet natuurlijk niet iets van kleuteronderwijs... want die heeft die opleiding niet gevolgd. Bovendien sterven de kleuterleiders langzaam uit. De PABO besteedt er erg weinig aandacht aan. En het zou heel fijn zijn als er gewoon echt een differentiatie komt... In, binnen het PABO van het jonge kind en het oude kind... zodat mensen weer gespecialiseerd met jonge kinderen ja. bezig kunnen zijn. Maar wat zei die directeur dan als u zei, mijn vak gaat kapot? Nou, die zei, ja, er zijn eisen... Uh, en we moeten dit en we moeten dat. En uh, als de inspectie komt, dan, uh, ja, dan, dan wordt de onderwijswereld tegenwoordig toch wel geregeerd door angst, denk mm -hmm. ik. Maar u ook dus. Want u dacht niet, nou weet je, ze kunnen de, de pot op met hun wa watermeters. Ik doe dat gewoon volgende week als het regent. Nou weet je, ik dacht gewoon van, uh, ik kan dan wel, uh, als ik een afspraak maak met mensen om me eraan te houden, dan houd ik me eraan. En ik vind als de. De afspraak niet deugt, dan zou ik niet moeten gaan deugen, maar dan vind ik dat die afspraak weg moet. Want wat niet klopt, daar moet je mee ophouden. En ik ben niet een mens die dan illegaal de boel ontduikt. Ik vind gewoon dat dan het hele systeem niet deugt en daar moet iets mee. En ik. Ik deug wel en ik doe het gewoon zoals, uh, zoals ik vind dat het goed zou moeten zijn. En als dat niet kan, nou ja, dan trek ik mijn conclusies. Ja. Uh, er is een zwart boek samengesteld, hè, waarin mm -hmm. niet alleen dit verhaal staat... maar nog een heleboel andere uh, leerkrachten hun uh, verhalen hebben verteld. Ja. Zijn dat vergelijkbare verhalen? Ja, onder andere. Maar ook um, ja, toch ook wel vooral uh, schetsen ze de, wat er met de kinderen gebeurt dat leerkrachten um, dingen met kinderen moeten doen... waar, waar, hun, nou ja, waar hun hart van breekt, hm. John, oh? omdat ze voelen... Um, nou bijvoorbeeld, we hebben nu geen tijd om buiten te spelen... want we moeten nog werkjes maken. Kinderen die niet helemaal aan de norm voldoen... die moeten apart opgevangen worden... en dan mogen misschien de andere kinderen wel buiten... maar deze moeten nog even oefenen. Hm. Um, dat en wat doet geen... dat dan met kinderen? Ja, Daar krijgen ze sowieso heel veel faalangst van. Want ze zijn eigenlijk niet goed. Is dat bewezen of denkt u dat? Nee, maar dat, dat merken ouders ook. En leerkrachten ook. En kinderen die in een ene in hun broek gaan plassen. Omdat ze uh, tijdens een toets um, al heel erg zenuwachtig zijn. En, en het zo ja, eigenlijk ter plekke laten lopen vanuit de spanning. Mm -hmm. Daar kun je ook niet echt een goede uitslag van verwachten. Als wat je te weten wil komen over zo'n kind... Um, het is te vroeg, zegt u, in, in het, de ontwikkeling van een kind. Het is niet zo dat, dat ze vroeg leren en dan misschien spanning voelen... en dat dat dan later weer weggaat. U zegt, nee, dat is slecht voor een kind. Als je een kind... Uh al vanaf die basis het, het, het etiket op plakt. Van je, je voldoet niet, je moet harder werken, je, je moet we moeten je bij presteren. Dan kunnen ze daar hun hele periode, de schoolperiode last van hebben en op hun tenen moeten lopen trouwens. Als ze te vroeg moeten dingen moeten doen waar ze nog niet aan toe zijn ja. neurologisch. En dan, um, ja, dan zijn dat van die zorgleerlingen. Maar goed, dit is nu de situatie. Er zijn dus regels in Nederland. U geeft uh, trainingen Ellie de Wild aan docenten om toch weer lol te krijgen in dat vak. Want ja. hè, er zijn dus uh, op termijn over tien jaar veel te weinig docenten. Mm -hmm. Dat is enerzijds omdat er een heleboel met pensioen gaan... en ook een aantal <kwijnt> ophouden met werk, omdat ze het niet meer leuk vinden... maar ook omdat er dus te weinig aanwas is. Jullie proberen het weer leuk te krijgen... Ja, dat is ondanks onze... de regels, die blijven bestaan... Nou, wij werken heel erg hard aan om die regels ook te veranderen. Ja. Want de, met die regels kunnen we gewoon niet uit de voeten. Dan, dan, blij, dan wordt het alleen maar erger. Want ze gaan nu ook al met de peuters uh, beginnen. Die moeten vooral ook alvast voorbereid worden... op uh, dat hele moeilijke wat er daarna allemaal kan komen in, in groep drie. Mm -hmm. en, um, yeah, yeah. Een kleuter is gewoon geen schoolkind. Een kleuter moet de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. En als je iets gaat forceren dan levert het erg weinig op ja. op de lange termijn. En wij willen eigenlijk dat die kleuters zich weer breed kunnen ontwikkelen. Ja. Maar creatief. we hadden het over de training die ja. u geeft... om ja. die docenten uiteindelijk zover te krijgen dat ze iets doen... waardoor ze dit doorbreken? Ja, um, ik Ondanks ik geef... die regels? Ja, nu eventjes, ondanks de regels... dat uh, de leerkrachten uh, gewoon het besef krijgen... hoe belang belangrijk beweging is tussen de lessen door... dat kinderen niet te lang stil moeten zitten... Mm -hmm. Maar verder, mag dat, wel? mag dat wel? Bewegen tussendoor. Ja, nou ja, mag dat wel volgens, het, uh, volgens alle regels? Um, jawel, ik denk toch dat, dat mag, mag wel. een leerkracht toch nog ja, wel zelf zo bepalen. Ja, ik deed dat altijd wel. Want anders is de concentratie natuurlijk verdwenen. De ja. Ja. rest kan ook uh, geen uur op. Maar goed, u voelde zitten. ook niet de vrijheid om te denken: die waterles doen we volgende week. Nee. Dus ja. als, je, als, je, als er niet bewogen mag worden in de klas. Er is sowieso t, zowel, al te weinig ruimte vaak in de klas. Want die klassen zitten zo vol. Met uh, Als je een combinatie van 1, 2 en 3 hebt. Bijvoorbeeld wat bestaat. Mm -hmm. dan, dan hebben die kleuters niet ja. eens de, de ruimte. Om, om een watertafel te hebben. En nee. om de, de hoeken... Nee. U mag even nadenken over wat uh, Rutte hier toch echt aan moet doen. Gaan wij we ondertussen heel even naar voetbal. Uh -huh. Want er wordt namelijk uh, gespeeld tussen ADO Den Haag en Heerenveen. En er is gescoord, Ronald van der Geer. Hoe verstaan we? Jazeker, jazeker, na 71 minuten is het uh, 1-0 voor ADO. De stad achter de duinen is nu de stad van Mike van Duinen. Want hij is uh, degene die de goal maakt. ADO was uh, sterker, al veel langer eigenlijk, dan Heerenveen. Maar slaagt helemaal niet in om de bal in de goal te krijgen. Zelfs wat kansen weggegeven aan Heerenveen. Maar eigenlijk kan ADO iets van een overwicht omzetten in een goal. Mike van Duinen met een na aardig positiespel van ADO. Schot vanaf 16 meter, waar de keeper van Heerenveen er niet goed uitziet. De bal gaat onder hem door. Maar ADO staat wel op een 1-0 voorsprong. Nog 19 minuten. Dankjewel, Ronald van der Geer. Uh, hoe is het tijd te keren? Um, nou, het is dus eigenlijk best wel, er zijn goede besluiten genomen. Dat, die, uh, dat er een motie... Er komt emotie, geen bijvoorbeeld, hè? Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is voor ons al een, een heel goed begin. Mm -hmm. En eigenlijk willen we daarmee doorgaan dat de kleuters... In ieder geval niet op een manier getoetst worden wat niet past bij een kleuter. Ja, maar goed, dit... dit is blijkbaar praktijk ja. dat dit moet. Alhoewel ik daar nu... in, in Amsterdam bij mijn kinderen niets van gemerkt heb dat ze dingen moesten doen of dat ze niet vrij waren, die docenten of die leerkrachten, om te doen wat zij wilden. Ik bedoel, ze hebben toch wel heel wat uren in, in de poppenhoek en de waterhoek en nou ja, in de bouwhoek uh, gezeten. Nou, dus is dat ook veel afhankelijk, Is dat afhankelijk van de school? Kan Ik het ook denk ja, zijn dat het wel? Zeker. Ja? Ja. Ja. Dat de school denkt, doei, Den Haag? Ja, dus zullen misschien nog uh, kleuterleiders hebben gewerkt die, op een, die uh, wel een goede opleiding hebben gehad. Want daar heeft het ook mee te maken. Zeker, zeker. Dat, Want? Dat, waar, waar heeft dat, waarom is dat ook belangrijk, die opleiding? Nou, dat die, die mensen hebben een vierjarige opleiding gekregen waarin ze echt geleerd hebben wat kleuters nodig hebben. Mm -hmm. En dat je ze goed kunt volgen in, on, in ja. hun, hun ontwikkeling. En wat maar dan ze... nog zijn er die regels waar we het liepen. Hè? U, u neem ik aan, bent ook een goede docent, u heeft jaren voor de klas gestaan. Dus daar lag het nou net niet aan, toch? Aan dat u het vak niet beheerste? Nee, het lag er gewoon aan dat ik de ruimte niet meer kreeg... om de dingen te doen zoals ik dacht dat ze verantwoord waren. Ja, maar dan heb je er ook niks aan een goede opleiding. Nou, Zeker. Je kunt gewoon op een gegeven moment... krijg je zo'n methode natuurlijk in je maag gesplitst... omdat de jonge kleuter... of de jonge uh, leerkrachten... die hebben een hele beperkte opleiding... Die hebben vier maanden misschien aan kleuters besteed... die zwemmen in het onderwijsveld... En die hebben dus baat bij zo'n methode. Omdat die zelf niet weten hoe ze les moeten geven. Mm -hmm. Dus eigenlijk de omgekeerde wereld. Maar goed, dan nog blijven toch die regels bestaan? Da ja, maar... Daarom zou dus die opleiding anders moeten worden. Dan zou het veld als, als één mens kunnen zeggen... wij vertrekken weer en wij geven aansluitend onderwijs... vanuit die belevingswereld van kinderen. Wij maken een goed registratiesysteem... en wij hebben die toets niet meer nodig. Nu is er alleen nog maar teaching to the test. Ja, en u zegt eigenlijk, is het zo dat de overheid ook denkt... ze zijn niet meer goed genoeg en daarom houden we vast aan deze structuur... Zit dat nou, erachter? Zoals het nu eigenlijk voor is met het aannemen van die motie. Um, is er best wel weer. Zijn er weer alle kansen om het uh, goed te doen. Alleen mm -hmm. de directeuren en de besturen. Die zijn nog bang. Um, dat ze niet voldoen aan uh, de eisen van de ja. inspectie. En u en... denkt dat als die, al die nieuwe docenten. Ja. He, maar weer kiezen ja. en ook beter opgeleid zijn. Ja. Dat ze weer meer vertrouwen krijgen in, ja. in de leerkrachten. Is dat wat u blijft? Ja dat ze ook meer houvast hebben vanuit hun opleiding. Dat houvast dat ontbreekt nu. Ja. Ze zwemmen. En, ik, uh, ik wens u alle succes in, mm. uw, in uw strijd voor uh, beter onderwijs Super, van onze kleuters. En, ja, het is uh, ook te hopen dat, het, um, dat mensen het ook weer leuk gaan vinden... om de opleiding te volgen. En dat ja. heeft hiermee te maken. maken. Dank, dank voor uw komst, Erika Ritsma en Ellie de Wild. en We spraken dus over het dreigende tekort van uh, 10.000 leerkrachten... over een jaar of tien. Dank u wel. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Deze week vieren we Sinterklaas en wordt er weer volop geloofd in de Goedheiligman. Reden voor ons om deze week stil te staan bij de verschillende manieren van geloven. God hebben we gehad, onszelf en vanavond het bovennatuurlijke... waar heel wat tv-programma's op gebaseerd zijn. Char Margolis, het medium uit Amerika. Char kan contact krijgen met overledenen en geniet inmiddels enorme bekendheid. Ze is weer terug, dames en heren, Char! Do you have somebody who's an A, an in A initial? Yes. Living? Yes. Is that a female, a woman? Both. Or, okay. <laughs> Is there an A-N, N in it? Is it A-N like Anna or Annika or Annie? Can I get personal with you? No problem. I'm speaking to a little girl and I'm going to ask her in a minute how she's connected with you. De onthulling van Derek over de geest van wie hij al zijn informatie doorkrijgt... raakt een gevoelige snaar bij Therese. Dat was heel erg confronterend dat hij uh, inderdaad begon over een, uh, over een meisje. Uh, dat meisje heeft helaas nooit geboren mogen worden. Ja, Char en Derek O'Gilvy op televisie. Tegenover mij hier psycholoog Maarten Koller van de stichting Skepsis. En ook de site Klopt Dat Wel. Kortom, ja. iemand die wars is van het bovennatuurlijke. <laughs> um, Char, Derek O'Gilvie, kijkt u wel eens? Ik uh, heb de programma zeker wel gezien, ja. ja. ja. En dan, want uh, u bent dus cynisch over het geheel. U gelooft erheen barst van. Ja, Cynisch en sceptisch worden wel eens door elkaar gehaald. Ik, uh, um, ik ga voor wat je wetenschappelijk kan bewijzen. En als je dan bijvoorbeeld iemand als Derek Oogelfi test, dan um, ja, blijkt er geen resultaten te komen. Bij een test bijvoorbeeld die hij heeft gedaan in Amerika. Uh, bij de One uh, Million Dollar Challenge van uh, James Randi. Heeft hij, is hij getest, BBC programma van gemaakt, met hem meegelopen en alles. En um, nou dan wordt hij gewoon getest op zijn resultaat. Wat kan hij nou eigenlijk? He, kan hij wat hij zegt te kunnen onder mm. een gecontroleerde omstandigheden? En dan blijkt uh, zijn resultaat volledig weg te vallen. Wat je doet en wat je net eigenlijk ook hoorde op de, op de band. Is um, uh, cold reading. Cold reading is eigenlijk een techniek waarbij je andere mensen het gevoel geeft. Dat je meer van ze weet dan dat eigenlijk zou kunnen. Maar het is helemaal niet waar. Want ja, goh, nu zegt hij, ja, het was een meisje. Um, he, bij dat uh, bij het laatste fragment had worden. Nou, dat is een kans van 50% dat hij het goed heeft. Mm -hmm. Want ja, als iemand een kind heeft die, die toevallig hermafrodit is geboren, Nou, ik stel voor dat die persoon eens een keer gaat. En um, en dan ook vragen, goh, was, he, wat, wat was nou eigenlijk? En nou ja ja dat, dat zal hij ook weer gewoon 50-50 Hoe reageerde ook Gilvie eigenlijk? Toen bleek dat hij dus niet kon? Uh, eerst was hij uh, in, in tranen. In het programma zijn er drie tests geweest. Eerst was hij in, in, in, eigenlijk in tranen. Heel emotioneel heel Vervelend. Hij snapte er echt niks van. Ja, hij hoorde die stemmen echt. Dat, dat, dat zegt hij ook. Nou, als psycholoog zijn er... Ben ik op de hoogte van dat de mensen zijn die inderdaad stemmen horen? Gelooft u dat, dat hij het echt gelooft? Ik, ik, ja, ik denk het wel. Ja. Mm -hmm. ik, maar goed, dat is inderdaad een geloof. En dat mm -hmm. kan ik natuurlijk op dit moment niet testen. Je kan hem zo onder een MRI-scan uh, kunnen doen. Mm -hmm. Bij de stemmenpolie in Utrecht. Maar in ieder geval die, ja, die, die, die, die uh, zou een leuke kans zijn. Uh, dus ik geloof wel dat hij inderdaad uh, die stemmen hoort. En, en, uh, maar goed, hij heeft uh, drie testen ondergaan. De eerste test uh, ja, faalde hij eigenlijk heel erg op. Uh, dat was een test om zijn resultaten te, te, te meten. Nou, dat was uh, geen resultaat. Iemand van de straat was net zoveel. Goeie score gehad, uh, willekeurig dus. Um, de tweede test, precies hetzelfde. Ook weer een ge doel om zijn resultaten te meten. En er was weer, wederom geen enkele, geen enkele effect. Um, de derde test werd gedaan door niet een echte wetenschapper. Um, werd wel zo op dit BBC-programma gepresenteerd als zijnde van... Hè, wat kan niet? En het was eigenlijk niet eens een echte test. <tiek> het was een, een hersengolfmeting. Waarbij werd gezegd, goh, uw hersenen zijn wel heel bijzonder. Wat vervolgens door Dirk aan werd gepakt als echt een fantastisch idee. Kijk wel, Ga ik, ik wel ja. zie je wel. Ik ben toch speciaal en ik kan het echt. Maar het punt is dat zijn resultaten zijn net gemeten... wat hij ja. twee keer niet op scoort. Ja. En vervolgens wordt er gezegd, ja, u heeft een bijzondere hersenen. Ja, dat had ik hem ook wel kunnen vertellen. Zo'n Char, he, die hoorden we ook. En die zegt ja. dan, uh, is het een E, een ja. N? Uh, maar ze zegt niet, is het een R en een S? Ik bedoel, ze zegt wel E, en en dan komt er een verhaal van iemand. Ja, klopt. Um, uh, Hoe lang blijven mensen... Volhouden dat ze niemand kennen. Als jij zegt van ja, ik, ik denk dat er iemand in jouw omgeving is met een, met een A of, of, een, of een R. Um, Kun je echt niemand met een A van. Nee, 100% zeker niemand. Nou ja, dat is dat. Ja, dat, dat want kan dan ik ga bogen. ik denken dat die persoon. er komt natuurlijk iemand bij mij Het naar boven, boven. Mijn ja. broer, Albert. Ja. Uh, dan denk nou. ik, oh. Goh, oh, dat is dus A, heel en belangrijk. En. Ik ben zo paranoïde, dat wil je niet weten. Ja, maar ja. Dan, dan denk ik... Oh jeetje, die is dus heel belangrijk nu in deze fase van mijn leven. Zo werkt het, bedoelt u? Dat, dat, dat, dat, zij... Um, uh, als jij er net zo op reageert... God, die is inderdaad heel belangrijk voor mij. Mijn broer Albert. Mm -hmm. Nou, dan weet je al heel veel dingen. Je weet dat het een broer is. Dus een familielid staat ja, dichtbij oh je ja, waarschijnlijk. En u denkt, hé, hey, ik weet weer wat. En, ik ja, ga precies, door. Ja. En, en zo werkt deze mensen. Je kan um, een boek overlezen, je kan het zo leren. Ja, <laughs> Alternatieve geneeswijze, reiki, dat soort dingen. Heeft u daar ook uh, iets ja. tegen? Nou ja, iets tegen is, ze werken niet, dat is het lastige ervan. Mm -hmm. he, dus er wordt beweerd dat, dat, dat er allerlei uh, uh, energieën uit het universum komen, et cetera. Maar uh, als je ze dus, uh, onder een echte of wetenschappelijk test onderwerpt, mm -hmm. dan verdwijnen alle resultaten. Er blijft alleen het placebo-effect over. En ja, dat, dat doet wel ik dat geeft dan misschien een leuk psychologisch nou ja, gevoel. Ja, het, het baat het niet, als gaat het niet. Ja, oh, dat ben ik het niet? dus niet mee eens. Nee. nee. Je hebt een hele leuke website, dat is uh, whatstheharm.net. Van baten niet, dan dus schaadt het op zijn Engels. What's the harm? En. Um, daar is een verzameling van alle krantartikelen van, van uh, waar het mis is gegaan. He, een acupuncturist die een naald uh, in een lichaam laat zitten... Uh, of een, een longpunctie uh, doet, een longperforeert... Mm -hmm. of een slagader die, die uh, geraakt wordt... Uh, mensen die daar dus allerlei heftige complicaties en soms ook de dood daardoor omvinden. Dus Zo heb je bijvoorbeeld chiropractoren die beïnvloeden, die manipuleren de nek op een heel heftige, rukkende manier. En daar zitten nou eenmaal een aantal bloedvaten in de nek die daar gevoelig voor zijn en die je daardoor uh, ja, bescharen kan kan toedienen. Uh, laatste een Zembla uitzending uitzending geweest, of laatst een paar jaar terug. Um, ja, dus dat... het kan wel degelijk links zijn? Ja, dus. er kan een hersenbloeding ja. ontstaan door zoiets. En dat ja. wordt vaak pas, ja, beetje, je, he, meestal gebeurt het niet ter plekke. Het is een schade die je doet. Ja. En als je dan bijvoorbeeld opeens druk maakt, of wat dan ook... dan kan er meer ja. bloeddruk opkomen. En vervolgens kan dat ding dus scheuren. En dan heb je dus een hersenbloeding. Dan ja. Zit je er thuis, en drie dagen later? Geen idee, want je bent bijna een chiropractor geweest. Drie dagen later zit je, zit je met een halve hersenvlam. U zegt, ik geloof er niks van, want het is niet te bewijzen. De wetenschap, daar baseert u zich op, Nou het, het, is, het is wel te bewijzen. Het is te bewijzen dat, dat, dat het, het, het niet werkt. Precies. Maar goed, nou ja, ja. u zegt, het is te bewijs dat het niet werkt. Maar goed, de wetenschap, nou, daar uh, is ook al nog wel om te doen. Op ja, je moet even, een klein nuance, want je kan namelijk wel bewijzen dat het werkt. Uh -huh. Je kan in principe niet bewijzen dat iets niet werkt. Want ja, hoe toon je, zijn, dat, je kan altijd een smoes verzinnen... als iemand tegen mij zegt, nou, ik kan vliegen. Of hetzelfde dat ik dat zeg. En je zegt, je gooit mij uit het raam. Um, dan heb je niet bewezen dat ik niet kan vliegen. Ik heb alleen maar laten zien dat ik op dat moment... mijn kracht blijkbaar niet gebruikte. En dat is wat je constant doet. Iemand zegt, nou, ik heb bepaalde krachten of, of, of paranormale dingen. En elke keer als je die persoon onder een test onderwerp... Ja. gebeurt er dus niks. Nee. Ja, en u had over wetenschappen. Nou, kijk, de wetenschap die is ook, he, die, die ligt toch ook een beetje onder vuur. Ja, in die zin uh, zeker niet heiligmakend. Ik herinner me een uitspraak van Robert Dijkgraaf onlangs. De oud-president van de Koninklijke Nederlandse Academie mm -hmm. van Wetenschappen. Die zei bijvoorbeeld over de kosmos. Uh, we kunnen maar 4% verklaren van de kosmos... Ja. 96% weten we eigenlijk helemaal niks van. Ja. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar Ook hij zegt wel, de wetenschap... tja, um, we hebben eigenlijk niet op alles een antwoord. We weten het niet. Dus misschien is het nu niet te bewijzen... of te bewijzen dat het nu eventjes niet werkt. Maar is dat dan voor u 100% zekerheid dat het niet werkt? Um, nou, deze mensen beweren allerlei resultaten. Ja. En dat resultaat, die bewering kan je toetsen. Ja. En als je dan een resultaat krijgt, zeg je nou, mooi, deze persoon kan inderdaad iets. Ja. Um, alleen dat resultaat komt keer op keer, op keer, op keer op keer niet. Ja, maar het zijn dus, dat bebeer ik eigenlijk te zeggen, de beperkingen van de wetenschap. Want misschien werkt het wel, alleen hebben wij nou nog net niet die tool ontwikkeld waarmee je het kunt zien. Um, Nee, want deze mensen beweren een resultaat in de werkelijke wereld. Die werkelijke wereld kunnen wij op alle manieren... die onze zintuigen kunnen waarnemen... Jawel, maar die zijn toch beperkt? Onze zintuigen? Te, nou ja, nou ja de, de, de, uiteindelijk de, het zien van onze wind... die kunnen we natuurlijk zien. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn er toch wetenschappelijke onderzoeken... die misschien nog veel verder gaan. Nee, dat is juist. Hè? De wetenschap heeft methoden ontwikkeld die alle, elk zintuig wat een mens maar heeft... Mm -hmm. elke manier waarop een, een mens de wereld om zich heen kan ervaren... dus mm -hmm. ook een eventueel effect van een alternatieve geneeswijze... heeft een methode ontwikkeld om dat veel scherper dan een menselijk zintuig te, te, ja. te, maar die, te meten. Ja, maar dat is het, een eindresultaat. U zegt niet, nou, dat kan nog best over 200 jaar dat we iets ontwikkelen... waar dat door wel te zien is. Nee, want dan zouden we namelijk een duidelijk effect zien... op dit moment al bij het resultaat. Want stel dat je wat je doet, je meet niet... Uh, stel iemand zegt ik doe reiki en ik geef u energie. Mm -hmm. Of we die energie nu wel of niet kunnen meten maakt niet uit. We kunnen wel het effect meten. Deze personen beweren een effect. De mensen die het ondergaan zeggen ook dat ze een effect hebben. En dat blijkt dus constant dat het een placebo effect is. En niet een daadwerkelijke resultaat. Geloven de oud onderwijzers in het bovennatuurlijke? Ja. Nou, ik denk eigenlijk, stel je voor dat het een placebo-effect is... dat iemand zich beter gaat voelen. Stel je voor, en waarom zou je dat dan niet uh, nou, heel dat, erg blij mee zijn? Ja, nou, Dat zou ik dus inderdaad heel fijn vinden... als het, een, uh, als het uh, om, een, om, een, om een verkoudheidje of iets dergelijks gaat. Maar stel dat iemand kanker heeft... er zijn genoeg verhalen van mensen die, die een ernstige ziekte hebben... die vervolgens door een alternatieve therapeut of wat dan ook... Uh, een, een, een placebo-middel voorgeschreven krijgen... waarvan de therapeut beweert dat het... Geen placebo is. Maar echt werk, werkzaam. En uh, deze personen die, die, die gaan de laatste jaren van hun leven in. En die gaan heel veel, heel veel geld uitgeven aan zo'n alternatief ja. persoon. Maar de, de kanker... Is niet ja. weg. Nee, maar dat zijn misschien ook wel weer de excessen. Want ja, ja. ik hoorde u zeggen ja, ik geloof erin. Waar gelooft u in? Ik geloof wel in het bovennatuurlijke en krachten van mensen gebundeld. En ik denk gewoon dat onze samenleving daar helemaal niet meer voor open staat. Maar als je in andere culturen komt, dan zit dat gewoon verweven in de maatschappij. En hebben mensen ook een zesde zintuig vaak voor dingen. En, wat en dat wij hier niet kunnen zien, omdat dat hetgeen is wat wij dus niet kunnen, het effect kunnen zien? Nou, ik denk gewoon dat dat niet in onze maatschappij past. Wij haasten en rennen en wij staan daar niet meer voor open. Maar Als er je... iemand voor open staat, is het stichting sceptisch wel. Wij doen constant onderzoek naar mensen die dus zulke dingen beweren. Ja. Hè? Maar laten we eens even horen dan of u wel eens zoiets heeft meegemaakt. Nou, ik, ik, heb, ik herinner me bijvoorbeeld dat ik het boek las van Yvonne Kuls... van mevrouw, mijn moeder. En Yvonne die had een, een, een haarprobleem, die had een kale plek op haar hoofd... die was al heel vaak behandeld in het ziekenhuis. Die gaat op een gegeven moment terug naar het geboorteland van haar moeder... Die, komt daar een stel vrouwen tegen, die wachten haar op... en die wisten al meteen wat er aan de hand was. Die smeerden een of andere drap op haar hoofd. En uh, haar haar begon vervolgens weer te groeien... En toen ging ze naar Nederland, terug naar de reguliere geneeskunde. Niemand kon verklaren wat er gebeurd was. Maar zij was blij, want haar haar groeide weer. Dus dan denk ik, ja, misschien staan wij niet open voor nee, dit. Maar dat zijn, in... was misschien wel het geneeskrachtige spul in die drap. Wie weet. Dat is misschien weer wat anders dan het bovennatuurlijke. Wie, ja, maar wie weet. Maar het was al heel bijzonder dat die vrouwen al wisten... wat zij ja. kwam doen zonder dat zij ja. dat aangekondigd ja. had. Dus ik vond het een heel bijzonder ja. fragment. Ja, ik, heb, ik wil heel graag in geloven ja. in de magie van mensen. Ja, ik ook hoor. Ja, want we hadden het over geloven. Is het zo dat u niet gelooft over ook weer bijna gelovig is. Nee. Als want, u je wat ik bedoel? Ja, nou, nou, ik denk, ik denk het. Uh, ja, ja, nee, want het, het um, wetenschap is een methodiek. En ja, je kan daar niet in geloven, bij van spreken. Het is een methode die je toepast en je past hem goed toe of je past hem ja, slecht toe. Dat kan ook. Mm -hmm. En dan krijg je dus zaken zoals uh, de, de, de wetenschap lag onder vuur, wat je net al zei, de stapelaffaire en dergelijke. Ja, als je hem slecht toepast, inderdaad, maar het komt wel uit. Want als iemand verder bouwt op jouw onderzoek, dan klopt er op een gegeven moment iets niet meer. Nee. En dan moet je op een gegeven moment terug naar de basis. En dan blijkt inderdaad, er zijn dingen gefraudeerd of wat dan ook. Interessant is het. Interessante materie. Psycholoog Maarten Koller van de stichting Skepsis. En morgen in, in deze serie opnieuw een aflevering over geloven. En dan heeft Schovert van het over hoe toepasselijk geloven in Sinterklaas. Deze uitzending van Max Twee Dingen is terug te luisteren op onze site tweedingen.nl. BNN Today met Willemijn Veenhoofd. Geloof jij in het bovennatuurlijke, Willemijn? Nee. Nee? nee, not het all. Nee. <laughs> nee, nee, je kan heel helder okay. zijn. Nee, nou, nee je, niets nou, in mij. Ik heb er nog één hier aan tafel. <laughs> <Okay>. <laughs> zometeen in BNN Today. Jarenlang droomden ze ervan om de beste rolstoeltennister van de wereld te worden. Aniek van Koot. En eindelijk, eindelijk, eindelijk was ze het afgelopen januari. En toen werd ze doodongelukkig. Dat en nog veel meer. Zometeen in BNN Today. Dit is radio 1. Het is half negen geweest. Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De ANWB verwacht door de storm van morgenmiddag grote drukte op de wegen, vooral omdat veel mensen eerder naar huis gaan vanwege het Sinterklaasfeest. De KLM heeft tientallen vluchten naar bestemmingen in Europa geschrapt. De NS houdt vast aan de normale dienstregeling. Er zijn morgen windstoten mogelijk van 100 tot 130 km per uur. De KNMI heeft daarom voor morgenmiddag code oranje afgekondigd voor de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland. In de rest van het land geldt dan code geel. De storm wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gevolgd door springtij. Rijkswaterstaat sluit waterkeringen en zeesluizen uit voorzorg af. Zo in BNN Today meer over het weer vanmorgen door meteoroloog Peter Kuipers-Munneke. En het Franse parlement heeft ja gezegd tegen een wet die de prostitutie aan banden moet leggen. Door de wet worden hoerenlopers strafbaar. Ze kunnen een boete van 1500 euro krijgen. Vrouwen die uit de prostitutie willen komen krijgen hulp. De Franse Senaat moet zich nog wel over de wet buigen. En dat was het. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Een hele goedenavond. Jarenlang droomde ze ervan om de beste rolstoeltennister van de wereld te worden. Maar toen ze het eenmaal was afgelopen januari, werd ze doodongelukkig. Na negen is Anniek van Koot hier te gast en vertelt ze haar verhaal. En zometeen de weerman rent hier nu naartoe uit het 8 uur journaal om ons even bij te praten over de storm van morgen. Middag en avond. Ja, maar dit soort terrorstormen, want het wordt een. Terrorstorm, Een ja. storm dus doods. Dat wordt nu natuurlijk allemaal aangekondigd door weermannen. Vlotte jongens als Peter Kuipers-Munneke. Die zeggen dan het wordt code rood of oranje. Maar dat was natuurlijk niet altijd zo. Het eerste weerpraatje op tv was 1951. Cor van der Ham, ik weet het nog goed. Dat werd dan twee keer per week op een willekeurig tijdstip uitgezonden. Dus je, moest, je wist ook niet precies wanneer dat alarm dan kan. En dan zag je alleen de hand van Cor. En die ging dan met een, met een krijtje de dingen live intekenen. Tot, tot dat de kijkers klaagden over het gepiep. En toen ging hij over op lippenstift. Heel lang, echt lang. Dat is een schitterend verhaal, dit. Dankjewel. Ja. ja. Dat is echt waar, hè? Dit. Ik, ik verzin dit niet. Nee, in. je verzin nee. het niet. Goed. Mooi verhaal over het weer van toen. Wanneer was dit? 51, zeg je nou? Net? 51 tot heel lang tot? die lippenstift. Echt tot uh, nou, vorig jaar mei. <laughs> <Goed>. <laughs> <laughs> Mijn interman de Rolf de Vries zo meteen meer. Wil je ons zien zitten? Dat kan Radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je journaliste Samira Elkandousi. Goedenavond. Hallo. Bekend van programma's als Marokkaanse trauma's en het Ramadan Journaal. Je hebt een Facebookpagina waarop je vragen behandelt... als gaande islam en carrière maken samen. Ga muziek en islam samen. Mag je als islamitische vrouw grapjes maken? Hoe dat nou weer niet mogen? Daar heb ik een serie over gemaakt. Die heet ja. Lipstick Moslims. Ja. Maar op mijn Facebookpagina heb ik eigenlijk elke ochtend... een, uh, een wijsheid van de dag. Een spiritueel stukje. En uh, mij is verteld dat ik hier vandaag ben... om te vertellen over... <lacht> hou van jezelf college. En dat, dat heb ja. ik uh, zaterdag mijn eerste college ja. gegeven. Omdat ik vind dat mensen wat liever tegen elkaar en voor zichzelf moeten zijn. Ja, en het is allemaal begonnen met dat jij stukjes... eigenlijk ja, persoonlijke ervaringen op je Facebook zette... over wat jij meemaakt, hoe jij denkt. En vooral Marokkaanse meisjes hebben erover gereageerd... en die vonden dat schitterend. Ik geloof dat je in, in een maand meer dan 5000 likes had. En drie maanden, bijna 6000 likes, klopt. Maar goed, duizenden ja. dus. Juist, ja. En dat is uitgegroeid tot een huisproject... en daar hebben we het zo meteen uitgebreid over. Leuk. Eerst het sportnieuws, anders zit hij hier ook maar zo te zitten. Robert, goedenavond. Goedenavond. Eh, laten we beginnen met het Eredivisie Voetbal op woensdagavond. Eerst naar Ronald van der Geer in Den Haag, want ADO speelt tegen Heerenveen. En uh, ADO uh, stond op een 1-0 voorsprong, maar het is al in de tweede minuut van de extra tijd... die er toch 1-1 van maakt. ADO leek een gewonnen wedstrijd te spelen, krijgt een corner niet weg. Uiteindelijk blijft die bal wat hangen rond het 5-meter gebied. En ook Tikba, een man die uh, zo vaak scoort als uh, verdediger van uh, Heerenveen... is nu ook weer beslist. De bal wordt eigenlijk vanuit de as weer teruggebracht. En dan blijft hij een tijd lang in de lucht hangen. En dan is Optiekba gewoon attenter dan de man die bij hem staat. Ik geloof dat het Alberg is. En met een halve omhaal verschalt hij dan toch Coutinho. Ado leek via Mike van Duinen op weg naar een overwinning. het in de 70ste minuut. Hield stand ondanks de toegenomen druk van Heerenveen. Maar uiteindelijk is hier dus Optiekba met de 1-1. En daar zal het dan uiteindelijk wel bij blijven. Of Ado moet nog in het absolute slotakkoord van deze wedstrijd bij machten zijn. Om nog een keer in de buurt te gaan. Te komen van die doelman van Heerenveen kan alleen maar zeggen dat ADO eigenlijk gedurende de hele wedstrijd het betere van het spel heeft gehad en nu komt ADO nog een keer met Keert aan de linkerkant van het grasoppervlak voorzet nee weggewerkt door Zomer over de achterlijn en dus een corner nog voor ADO Den Haag het zal de allerlaatste minuut zijn van deze wedstrijd van de extra tijd de corner gaat genomen worden door Van Haaren die al een keer Nortveld dwong uit een vrije trap tot een redding en een keer vanaf de linkerkant op de paal schoot corner van Van Haaren Lang onderweg wordt gekopt door Sepa. Maar die bal... Nee, Wormgoor is dat. En die bal gaat naast de goal van Veen. Ja, Veen wil blijkbaar ook nog winnen. Noordveld met een snelle doeltrap. Maar dan is het afgelopen. Ja, teleurstelling dus in Den Haag. Dat heel lang op weg le leek na een overwinning van 1-0. Door een goal van Mike van Duinen. maar de Hongaar... Uh... Ook Tikba maakt in de slotfase er toch 1-1 van. En daar houden we het op in Den Haag. Daar dus 1-1, zometeen langs de lijn de nabeschouwing. We hebben nog een wedstrijd vanavond. Go Ahead Eagles tegen de heer um, 71 minuten worden daarvan uitgespeeld. Frank Wielert in de Adelaars Horst. Want wat was er ook weer in de hand? Nou ja, het wordt morgen slecht weer. Maar het was op 3 november belachelijk slecht weer. Boven Deventer ongelooflijk veel regen. Onweer. Het was niet te doen, maar dat was net voor de wedstrijd. Ging het allemaal nog wel. Net bij de aftrap werd er omhoog gekeken. Toen dachten ze van nou eens even kijken hoe lang we het gaan volhouden. Dat is uiteindelijk 19 minuten gebleken. Met een fikse onderbreking er nog tussen van bijna een half uur voetballen. Zo slecht was het. Het veld was niet meer te bespelen. Dat is het vanavond wel. Het is wel lekker nat. Want ook vandaag heeft het hier lekker geregend. Maar we gaan dus weer verder waar we op 3 november uh, zondagmiddag gebleven waren. Namelijk na 19 minuten gaat zo meteen een scheidsrechtersbal worden gegeven aan de keeper van Heracles. En dan mag Pasveer de wedstrijd in gang gaan brengen. En met, ja dat zijn altijd bijzondere momenten als wedstrijden gewoon worden onderbroken en dan uiteindelijk toch weer worden hervat. Al is het dan een dikke maand later. Zoals we nu op dit moment bezig zijn. Dan moet je met de, dezelfde opstelling als toen spelen. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Bijvoorbeeld Bruns is intussen geblesseerd geraakt. Voor hem speelt Bellasani. Van Dijk is geblesseerd geraakt. Gelukkig voor hem is Tewierik. Want die was toen geblesseerd weer fit. Dus die kan gewoon spelen bij uh, Heracles. En bij Ahead uh, hebben ze ook problemen. Want Kolder kreeg afgelopen week last van zijn rug de diepe spits. Daarvoor speelt Godé. En Overgoor is ziek geworden. Voor hem speelt Lamboy. En voor de rest spelen dezelfde mensen als die een maand geleden allemaal ook op papier stonden. Davidson had na 19 minuten al een gele kaart te pakken. Die weet alvast dat hij komend weekend geschorst is. En dat hij bij de volgende gele kaart in deze wedstrijd ook een rode kaart tegemoet moet zien. Ook dat zijn allemaal vreemde dingen... die eventueel zouden kunnen gebeuren... bij zo'n onderbroken wedstrijd. 71 minuten nog te gaan. Het is gek, er is nog geen bal getrapt vanavond. Maar we moeten nog 71 minuten voetballen... bij Go Ahead tegen Herakles. Het is 0-0. De KNVB gaat bij de Wereldvoetbalbond FIFA opheldering vragen... over de veranderde opzet van de WK-loting. Gisteren werd bekend dat vrijdag bij de loting... een zogenaamde voorloting zal plaatsvinden. Daarbij wordt een van de negen Europese landen uit pot 4... overgeheveld naar pot 2. Nou en, vraag je je af. Nou, daardoor zou het kunnen dat Nederland in een veel zwaardere pool terechtkomt. De KNVB-directeur Bert van Oostven wil nu van de FIFA weten... waarom op het laatste moment de regels zijn veranderd. Mijn vraag gaat met name over uh, wat is de waarde van de ranking... De FIFA-ranking bij het bepalen daarvan, het had logischer geweest. En dat is volgens mij ook altijd de lijn geweest om het laatste land, dat zou in dit geval Frankrijk zijn, die positie toe te bedelen. Nou, daar is kennelijk niet voor gekozen. Dus ik ben wel even benieuwd hoe dat zit. Dus ik zal die vraag stellen. En Robert Maaskant is alweer weg als trainer van Dynamo Minsk. Nog maar een half jaar uh, zat hij daar. Hij uh, had een contract voor anderhalf jaar bij de Wit-Russische Club. Maar dat is dus nu ontbonden. Maaskant wilde zijn technische staf versterken. Maar daar kon Dynamo Minsk niet aan voldoen. Ik heb toen wel een aantal eisen neergelegd. En, en uh, dat kwam bij de, de eigenaar, de president, terecht. En die heeft daar nee tegen gezegd. Ja, dan is er maar één conclusie. Uh, dan, dan moet ik daar niet verder mee gaan. En toen hebben we gezegd, ja, dan, moeten we, dan moeten we niet dat contract nog een jaar door laten lopen. Maar er gewoon mee stoppen. Nou, tot slot Arjen Robbe en Robin van Persie. Die komen in aanmerking voor een plekje in het team van het jaar 2013. De twee zijn door de UEFA op een lijst van 40 voetballers gezet. Zo heet de zogeheten shortlist dus. Op de UEFA website kan iedereen zelf uit die lijst een, een team samenstellen. Half januari wordt bekend wie de meeste stemmen heeft gekregen. Dat en meer om tien uur in de Lijn. Dat was een heel verhaal. Zo is het. Nou hè. heel mooi verhaal trouwens. <laughs> schitterend verhaal. <laughs> Robert Meder, dankjewel. Straks meer van jou natuurlijk in de Lijn. Travis dan nu, Why Does It Always Rain On Me? Peter Kuipers-Munneke, geef jij maar antwoord op deze vraag. Why does it always rain on us? Volgens mij is het echt onzin, maar goed. Flauw. Travis hoorde je. Hij is even naar beneden gerend. De NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. één verdieping lager even aangeschoven. Hier om ons te vertellen wat ons te wachten staat morgen. Want het is code oranje. Ja, dat klopt. En die code die... Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Ja? Morgenmiddag dan hebben we te maken met een storm... Aan de westkust, maar ook in het noorden van het land. Dat is dus windkracht 9. En uh, op de Wadden hebben we zelfs te maken met windkracht 10. Dat is een zware storm. Maar daarvoor is niet die code oranje afgegeven. Maar die code die is speciaal voor windstoten. Uh -huh. In de noordwestelijke helft van het land. Dus dat gaat om de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Ja. Daar hebben we te maken met zeer zware windstoten. Tussen de 100 en 130 km per uur morgenmiddag. En uh, dat wordt ge uh, geclassificeerd als uh, extreem weer. En dat door betekent, het KNMI, en dat betekent code oranje. Ja, ja. blijven. beter. Nou ja, uh, het is natuurlijk wel uh, leuk om eventjes op de dijk te gaan staan. Maar <lacht> als het niet noodzakelijk is, dan is het op eigen is, dan, verantwoording. Dan is het op eigen verantwoording, anders niet. Uh, <lacht> <lacht> Ze kunnen jou niet aanklagen. Nee. Nee, we doen er lacherig over, maar we hebben het natuurlijk niet zo heel lang geleden. Wanneer was het? 27 oktober, geloof ik, ja. ik uit mijn hoofd. Was er ook code rood zelfs? Ja, dat klopt. Toen was het hard nodig, uh, want het was een fikse storm. Ja. Voor morgen is het wel ietsje minder, hè? Nou, de wind komt misschien iets lager uit, de windsnelheden. Maar wat vooral een groot verschil maakt voor wat betreft de schade... is dat er nu geen blad meer aan de bomen staat en, uh, of zit. En dat ja. heeft voor heel veel schade gezorgd toen eind oktober... En daar hebben we nu minder mee te maken. Ja, want de, nu gaan de bomen niet zo snel meer om. Nee, daar er komt is wel wat neer. anders waar we morgen wel mee te maken hebben en vorige maand niet. Namelijk. En dat is dat deze storm precies samenvalt met springtij. Dat is ja. een hoge waterstand die we elke maand hebben in Nederland. Twee dagen na Nieuwe Maan. Nou, gisteren was het Nieuwe Maan. Dat betekent dat het morgen toevallig samen met die storm precies ook de hoogste waterstand is. Ja, dus dat betekent dat er wat, wat waterkeringen dicht gaan. Ja, de Oosterschelde waterkering die gaat dicht morgen. Uh, en dat is niet voor de vloed van morgenmiddag. Dat zou je verwachten omdat het morgenmiddag ook het hardste stormt. Maar dat is voor de vloed van in de nacht van donderdag op vrijdag. En dat komt omdat het een tijdje duurt voordat al dat water op de Noordzee naar onze kust toe is geblazen. En uh, ja, die opzet van dat water noemen we, is door die storm bijna anderhalve meter op veel plaatsen. En dat is dus reden genoeg om waakzaam te zijn aan onze kusten. Goed zo, punt. Je zegt het allemaal wel met een kleine lach. Dus Het is wel weer mooi voor jou dit, of niet? Nou, lach ik? Nee, nou, ja. Ja, Het is meer omdat ik het heel leuk vind om bij jullie in op de op studio te kijk. zitten, denk oh, ik. Maar het. Nou, het, Wat ik uh, heb gehoord van iemand van Rijkswaterstaat eerder ja. op de radio... is dat uh, ze wel waakzaamheid uh, betrachten... Ja. maar dat ze niet uitgaan van hele ernstige situaties. Maar goed, dat kan veranderen. Ja. Dus het is zaak om morgen waakzaam te blijven. En ik begrijp van de NS dat op dit moment er nog geen gevolgen zijn voor de dienstregeling. Dus dat is weer goed nieuws. Ja. Nou, dan zetten we een punt achter. We merken het morgen. Dankjewel voor de waarschuwing. Oké. Okay. De journalist en programmamaakster Samira El Kandusi is in de studio. En ze is ook nog uitbaatster van haar eigen Facebookpagina... waarop ze thema's behandelt die jonge Marokkaanse vrouwen bezighouden. Dat slaat flink aan. Binnen drie maanden is de pagina 5000 keer geliked. En er zit volgens ons nog veel meer in het vat. Want Samira, let op mijn woorden, wordt de Nederlandse Oprah Winfrey. Een vlotte vrouw uit een minderheidsgroep die dingen bespreekbaar maakt... via een eigen platform en een inspiratiebron wordt... En er zijn nog meer overeenkomsten. Want bij Oprah die, dat is het zo gezellig, zo knus... dat Tom Cruise er op de bank staat te swingen. Ze is echt een vriend van de sterren. En Samira die heeft het ook hartstikke gezellig met de celebs. Zoals hier met cabaretieres Sundels El Amadi. Ik vind het zo gezellig om jou weer te zien. Leuk. Ja. Je mag ook trouwens even me afspreken zonder camera. Oké, okay, laten we dat een keer doen dan. Ja. <laughs> en Oprah ja, die heeft het al 30 jaar over haar gewicht. Samira houdt het ook bezig. Wat vind jij van het schoonheidsideaal in Nederland? Nou, ik vind het wel een beetje jammer dat het allemaal maatje 36 moet zijn, weet je wel. Weet je wat ik altijd zeg? Ik ben normaal, de rest is gewoon te dun. <laughs> Met Katharine Keil was dit. En oh ja, Oprah, die praat natuurlijk altijd van die spirituele wijsheden. Nou, dat kan deze Oprah ook hoor. Als ik iets in mijn hoofd, zelfs mijn complete wereld zegt dat je het niet kan... I know Allah will give me the strength. I know I can do it. Over een paar jaar, dus een eigen tv-zender, een blad en een paar miljard op de bank. Maar nu nog gewoon lekker hier. <laughs> over haar hou van jezelf colleges. Samira El Kandusi. Ja, Samira, en dat is begonnen allemaal. Daar hebben we het namelijk zo over. Dat is een real life college geworden, maar dat is begonnen op jouw Facebookpagina. Jij begon persoonlijke berichtjes te posten over jezelf, je gedachten, je leven. Um, en dat is enorm uh, aangeslagen. Lees even een stukje van een van je eerste posts voor. Ja. Ik groeide op in een familie waar een vrouw onzichtbaar moet zijn. En ik droomde van werken bij tv en applaus. In de zomervakanties in de bergen mocht ik niet naar buiten als vrouw. Ik bracht de dagen zonnepitten etend door met Donald Duck op schoot. Als we mannen zagen bij de waterput moesten we wegrennen. En ik wilde bij tv. Je doet het ook zo mooi gedragen. Dank je. En piepas, dat zijn zonnebloempitten. Z zonnebloempitten ja, zonnebloempitten, ja. ja. Dit is een, een mooi persoonlijk stukje. Um, en daar, daar is veel op gereageerd. Um, ik vind dit, eerlijk gezegd, nog niet zo, niet zo heel schokkend. Dat is het ook niet. Maar uh, wat, wat werd hier zo mooi aan gevonden? Nou, ik ben. Geboren en opgegroeid in Wageningen. Dus mm -hmm. ik ben, zeg maar, wel in een wit-blank milieu opgegroeid. Altijd het enige Marokkaanse meisje van de klas. Dat ja. wel. Maar mijn zomervakanties bracht ik altijd door in het Rifgebergte. En dat was helemaal geïsoleerd. Geen winkels, niks. Mm -hmm. En eh, ik ben echt opgegroeid met Berberse tradities. Dus ja, mannen van buiten de familie mochten ons niet zien. Die mochten ons niet zien. Dus ja, wij, wij mochten dan ook niet naar buiten in Marokko. Nee. Uh, dat was voor mij heel tegenstrijdig. Omdat ik natuurlijk in Wageningen met jongens in de klas zat. Ja. En ik moest overal een eigen mening over hebben natuurlijk. En, en dan ging ik dan thuis was het zo anders dan wat ik op school meekreeg. Het is eigenlijk het standaard verhaal, maar voor mij omdat ik een droom had, ik wilde gezien worden, ik wilde bij tv, ik wilde van lichtgevende tredes, van een trap af ik wilde applaus, ik wilde expressief zijn, ja. en dat mocht niet want dat en je hoorde je wegrennen als je bij de waterpunt ja, zat en er kwamen mannen niet. aan. Ja, ja want want een, een, een, een goede meid, een meisje van goede huizen is niet expressief, Precies. Die en, in. en, dat, en die, hè, die tegenstrijdigheid van ik wil me laten zien en ja. ik moet me heel klein houden en, en, en, en, en met de familie... En, nou ja, Rekening houden met de eer van de familie. Dat sloeg heel erg aan op Facebook. Daar kreeg ja. je allemaal reacties over. Van ja. meisjes die zeiden, ik herken dat heel erg. Ja. ja. Um, en uiteindelijk had je, je zei net al... Binnen drie maanden had je... Uh, 5.000 likes. Dat is aardig wat. Um, op een gegeven moment ging het veel verder. Hè. Je ging nog veel meer persoonlijke dingen posten. Waar kreeg je nou echt veel reacties op? Wat voor onderwerpen? Ja, als, meestal als het om mijn vader ging. De band met mijn vader. Ik heb heel lang een hele moeilijke band met mijn vader gehad. Het grappige van mij is... in mijn programma's laat ik altijd mijn persoonlijkheid zien. Waar ik zelf tegenaan loop. Ik heb bijvoorbeeld een serie gemaakt... die heette Marokkaanse trauma's. Uh -huh. En uh, ja, daarin was ik vooral boos eigenlijk... op hoe Marokkaanse jongens Marokkaanse meiden behandelden. Dat was nog vooral vanuit woede... eigenlijk nou ja, niet woede, maar verontwaardiging gemaakt. Ja. En, um... Want hoe, hoe behandelen ze ze dan? Nou, nou ja, wat, hoe, ik ben zelf in een, in een mannenwereld opgegroeid. Dus ja. ik, we hebben thuis alleen maar meiden, één jongen. We hebben thuis acht doch, mijn ouders hebben acht dochters en één jongen. Dus die maar jongen ik, was die jongen de laatste. De, de ene, de net laatste. Zo laat door tot... Ja, zeven dochters heeft mijn moeder achter elkaar gekregen. Ja. Maar ik groeide op in een keiharde mannenwereld. Dus ja. ik moest echt rebelleren. Ik wilde mezelf zijn. Ik wilde mijn droom achterna gaan. Nou, in ik... een mannenwereld, dus is alleen maar vrouwen dus thuis. Ja, thuis. Maar ja. de mannen hadden het voor het zeggen. Wij mochten ja. niet naar buiten, wij mochten ons niet uiten. Je mocht wel van je werk naar huis of naar school. School, maar dat was het dan ook verder moest je niet te veel laten horen en ik had heel erg de behoefte om mezelf te laten horen ja. en ik, ik vond dat niet slecht, ik begreep niet waarom dat slecht is Laten we even, ik wil even naar, want dat vind ik dat is een mooi punt, ik wil even naar het verhaal met je vader want ja. dat, daar heb je over geschreven, daar heb je heel veel reacties op gekregen um, jij, zegt, jij zegt ook, dat komt vaker voor dat de relatie tussen Marokkaanse meisjes en hun vader is een beetje moeilijk ja. daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar vertel het even in je eigen woorden Kijk, ik vanuit mijn eigen persoonlijke, uh, ik. Mijn vader is gesloten, dus ik ben als ik ben wel altijd zijn lievelingskind geweest toen ik klein was. Mm -hmm. Maar toen ik eenmaal een vrouw werd en um, borsten kreeg en echt een vrouw werd, ja, toen kreeg hij het daar moeilijk mee. Toen werd ik soort van, ik noem het altijd van de troon gestoten, want ik zat altijd naast hem. En dat kon ik eigenlijk niet. Ik kon dat niet handelen. En daardoor. Ging, keek ik heel lang boos naar mannen eigenlijk. Wist ik niet. dat kwam pas later dat ik daarachter kwam... toen ik heel veel boeken ging lezen. En... Maar is dat wat meer Marokkaanse vaders met hun dochters hebben? Dat ze het ja, moeilijk vinden als ze zich ontpoppen tot vrouw... Om, om dan nog met ze om te gaan? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel dat bij Hou van Jezelf College... de eerste college, dat wel de meiden die er waren... hadden allemaal een moeilijke band... Met ja, want vader. Het bleek dus, jij postte dit op Facebook... Ja. over de relatie met je vader... dat heel veel meisjes dat heel herkenbaar vonden. Ja. En wat, wat kreeg je nou voor reacties? Ja, uh, herkenbaar. Uh, Dank je wel. Je bent een inspiratiebron... Weet je wat, Het is gewoon heel ingewikkeld. Je bent Marokkaans, je bent een moslim... je groeit op, je bent geboren in Nederland... Ja. je wil je dromen achterna gaan... en tegelijkertijd wil je je ouders tevreden houden... en die Nederlandse samenleving die zoveel van je vraagt... dat je integreert en eigenlijk de islam loslaat... want dan ben je modern en dan hoor je bij ons. En ondertussen je ouders... die willen dat je een goed meisje bent... en ik zat daar gewoon zo mee. Ik heb enorm geworsteld met mijn Marokkaans ja. zijn... mijn Nederlands zijn... en daar schrijf ik gewoon over. Le wil je dat stukje voorlezen over dat je letterlijk heel persoonlijk schrijft over je vader? Ja, um, ik kreeg vanuit huis een ander beeld van de islam mee. Dus dit, dit is eigenlijk belangrijk om te zeggen... dat ik tijdens mijn zoektocht... Um, kocht ik een boek, dat heette De, Tuin der de Tuinen der Opleveringen. Mm -hmm. Sorry, De Tuinen der Oprechten. En daarin las ik dus dat de profeet Mohammed... vrede zijn met hem had gezegd... als je van iemand houdt, houdt zeg het dan. Dus ik hou van jou, mm -hmm. zeg het als je dat voelt. En bij ons thuis werd dat niet gezegd, ik hou van jou. Dus um, ik was daardoor helemaal in shock. Dus ik ging naar huis en zei tegen mijn vader, Bebe, papa, je mist geen enkel gebed... en op vrijdag ben je smiddags altijd in de moskee. Je vast vaak, ook buiten de ramadan. Hoezo zeg je nooit, ik hou van je? Hij, dat doen wij niet. Ik, hoezo, maar we zijn toch moslims, we volgen toch de profeet, Vrede zijn met hem? Ik kreeg geen antwoord. Ik was bang en ik vond het raar om te doen. Maar ik verzamelde al mijn moed, ging in de deuropening staan van de keuken... en schreeuwde naar de zitkamer waar hij zat. Ik hou van je, papa! Dat heb ik ook echt zo geschreeuwd naar hem. Toen zei hij? Van... Ik weet nog dat hij me zo aankikte: van, wat moet ik daarmee? En toen zei ik, hou je ook van mij? Toen zei hij, er is niemand die niet van zijn kind houdt. En nou. ik ben later, jaren later, ben ik dus uh, heb ik hem er nog een keer mee geconfronteerd. Ja. En uh, toen heeft hij het ook echt gezegd: van ik hou van jou. En omdat het zo belangrijk voor mij was dat hij het uitsprak, ik wilde dat hij het tegen mij zei. En toen heeft hij het toch nog gezegd. Ja. Ja. Dit heb je allemaal op je Facebook gezegd. Ongelooflijk veel reacties. Uh, meisjes die zeiden: je helpt me hierbij. Ik maak precies hetzelfde ja. mee. En nu heb je dus een soort real-life sessies heb je met die meisjes. Ik ja. ben dus een soort echte Opa Winfrey geworden. Ja. Maar dan empathie comité. Maar weet je wat ik wel heel belangrijk vind om nog even te benadrukken? Ja. Ik heb, ik heb uh, coachingslessen gehad van Katerine uh, Kels. Het gaat om presentatie. En ik stelde haar ook heel veel vragen over hoe het was in haar tijd. En de grap is, het ligt dus niet aan de islam of van de Marokkaanse cultuur. Zij is exact opgevoed hoe ik ben opgevoed. Zij mocht ook niet hard lachen in het openbaar. Zij mocht eigenlijk ook heel veel dingen niet. Ja. Waar wij Marokkanen nu zitten is gewoon Nederland 50 jaar terug. Dus vind ik wel belangrijk om even te zeggen... Van, dat we niet weer de zielige moslim Marokkanen zijn. Helder. helder. Juist, ja. Het is een mooi verhaal hoe je van Facebook tot een real-life Dank werkt. Dankjewel. Werd. Het ga je goed. En uh, ik begrijp dat die lessen gaan door met gaan die meisjes. maand, elke maand, absoluut. Elke maand. Nog, ja. nou, elke maand Hou meisjes, van jezelf. Samira Alkandousi op Facebook. Dat wou ik zeggen. Dankjewel ja. Samira. Rolf. Ja, Elger van der Wel is er weer, de techman van de NOS. Met hem hebben we een nanegende het over Wikipedia. Want de internet encyclopedie is in verval aan het raken. Nou, jawel, nou, veel artikelen daar op Wikipedia worden ook ingesproken voor blinden. En een van de mensen die dat doet is Johan Bos. Jij kent hem vast, Elger. Ja, is, wie, wie kent Johan Bos niet in deze wereld? Het meegom. is een cultheld geworden een beetje. Nou, luister even, hier vertelt hij op Wikipedia over Donald Duck. Niemand anders dan Donald Duck heeft zo'n grote oranje snavel, zo'n platte Kop van en zo'n. Ja, wat moet er op het plekje van de piep, jongens? Wat heeft Donald Duck naast een grote oranje snavel en een platte kop als geen andere eend? A. Een hoerig matrozenpakje. B. Een stroeve achterkant. Of C. Een leugenachtig karakter. Nee, een zwembroek toch? De laatste in ieder geval niet natuurlijk. Geen leugenachtig karakter. Nee. Een zwembroek nee. dacht ik. Een zwembroek, ja, dat, dat staat er niet bij. A. A, zeg jij, een ja, dat... hoerig matrozenpakje. Elger. Nee, nee. Nee, ik, geen van allen. Het gaat echt van niet. Nee, als wil je even een gokje doen. Ik heb geen flauwe Laten we gaan van. luisteren. Niemand anders dan Donald Duck heeft zo'n grote oranje snavel, zo'n platte kop van voren en zo'n stroeve achterkant. Een stroeve achterkant Struve heeft Donald Duck natuurlijk. Hans? Ja. Uh, nou, nog eentje. Johan heeft ook het lemma over de frietvork gesproken frietvorkjes worden vaak gratis bij een bakje of puntzakje patat gegeven. Zodat de vingers van de consument niet vies worden van de patat of de mayonaise. De vorken vallen in de categorie weggooibestek. Ja, die vallen in de categorie weggooibestek. Maar waarom? Niemand wil ze mee naar huis nemen. Snackbarhouders weigeren ze te recyclen. Of omdat ze goedkoper zijn om te maken dan om af te wassen. Uh, ik denk C. C. C. C. C. Nou... De vorken vallen in de categorie weggooi-bestek... omdat het goedkoper is ze te maken dan om ze af te wassen. Nou, dat is helemaal goed, jongens. <lacht> Johan <lacht> Bos. Ook een hele prettige avond. Hij, hij zingt ook mee op een, <lacht> of nee, op een kersthitje van Koen en Sander... Uh, heb ik mij vandaag laten vertellen. Ik ben weer zoveel wijzer geworden. Ja. <lacht> <lacht> Zo meteen praten wij dus over Wikipedia. Uh, we hebben natuurlijk ook voetbal, laten we dat niet vergeten. Go ahead, Eagles, Heracles